Op de A7 van Zaandam naar Hoorn wordt gewerkt bij de afrit Avenhoorn. In beide richtingen moet het verkeer daar het hele weekend over de vlucht En in beide richtingen levert dat een korte file op. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 This what it feels like. Unbelievable Max. Unbelievable. You are a race winner. Fantastic. What a great debut. Thank you very much, Christian. Vo de rillingen over mijn lijf, Albert Jan. Ja, geweldig hè? Met name dat commentaar van Olaf Mol hè? Om weer terug te horen. Echt waar? Geweldig. Voel jij het ook? Dat, ja. dat gevoel weer. Uh, ja, dat zit er weer aan te hand. Dat we weer uh, aan die TV zitten. Ja, ja, nee, we zijn weer helemaal terug. Ongelooflijk. Twee geweldig. Weken geleden, een mooi corona. begin van het uh, derde uur van de CFM Race Radio. Ja, en het ja. derde uur wordt een schakelprogramma. Ja, volgens want, mij wel. Na de volgende plaat gaan we eerst weer schakelen met uh, Ro. Want Ro is voor ons uh, in het uh, centrum van Zandvoort aanwezig. En die volgt de voorbereidingen voor Dancing in the Street uh, vanavond.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 van de MX-5 Cup. En om half vijf uh, proberen we Timo, uh, uh, Tim uh, Koemans. Uh, team Koemans aan de telefoon te krijgen... want die is een MX-5 coureur... en we gaan erg benieuwd hoe zijn race verlopen is. Tien over half vier, nog even onder voorbehoud weer terug naar het circuit...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 fooling anyone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 Ja, is het nou zo dat, ik kan me nog herinneren van een andere race... dat er allemaal hekwerken waren neergezet bij het station... om de, de mensen zeg maar in goede wegen te leiden. Is dat vandaag ook het geval of zie je daar helemaal niks van?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 Nee, die ene plaat die we nog even snel gaan draaien... is deze van Kissing the Pink en One Step. I've got my world. Why should I think about the rain falling? Inside looking outside. Trying to put one foot in Eden. Eden. Come stay, you stay. Try looking sideways, try looking back Imagine how I must be feeling. Imagine how I must be feeling mm.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 Oh, het uh, Robin Haas moet ik natuurlijk zeggen. Ja, die heeft die tweede set even oor op zaken gesteld. Want uh, dat vond dat, dat, dat, ik toch niet lekker dat hij in de tiebreaker moest, uh, moest winnen, die eerste zit.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 Ja, ja, ja, ja. CFM Race Radio, Pit Report. Bit Report. Nou, we redden het allemaal uh, net uh, op het, het is Berkje. Het begint op werken te lijken. Ja, joh, het begint ineens warm te worden, ook hier uh, <laughs> in de studio. Nogmaals, goedemiddag Willem, live vanaf circuit.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 Vlak daarvoor hadden we nog de Mazda NX5 uh, Cup. Uh, ja, een strijd tot het eind aan toe. Uh. In de laatste meter uh, werd uh, Marshall Dekker nog uh, verslagen door uh, Anders uh, Kirali. Die ging daarbij uh, door het gras en werd uiteindelijk winnaar... met een uh, voorsprong van 14000 van de sponden op uh, Marshall Dekker. Derde werd daar uh, Rudy Schilders, uh, onze deelnemers dan Joeri uh, Verzwaaiver, uiteindelijk... Uh, toch nog op een mooie vijfde plaats eindigt. Nadat hij terug was gevallen tot elf. En uh, bij jullie uh, zo geliefde Tim Koemans uh, eindigde op de plaats uh, waarvan hij ook het startnummer heeft: namelijk uh, 24. Oké, okay, helemaal niet verkeerd gedaan, dus uh, die Tim? Nee, zeker niet, want hij startte uh, al zo'n 31ste. Dus een stroomwinst van zeven uh, plekken. Mooi, ja, dus een uh, spannende Massa race uh, vandaag op het circuit. En uh, gaan ze morgen ook nog racen?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 En... Ja, morgenochtend morgen om 9 uur beginnen we met de Formule 4 race. Die gaan zo dadelijk een uh, kwalificatie doen daarvoor. Dan hebben we om uh, 5 over half 10 hebben we dan al de eerste uh, demo. Of ja, dat zijn meer installation labs uh, van uh, Max Verstappen. Om 5 over half 10 al. Dan de zitter en dan Max heeft uh, morgen drie uh, demo's. Dat is ook nog één om half 12.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 Uh, daarin nodig je Max eigenlijk uit om uh, tijdens de ADAC races naar Zandvoort te komen. Omdat daar een goede vriend uh, van hem of uh, een goede kennis van hem mee zou rijden. Weet jij wie dat is? Ja, dat weet ik wel. <laughs> <laughs> dat is zijn, uh, die is uh, dit weekend uh, actief uh, in Duitsland op de Lausitzering. En dat is zijn uh, vriendin. Oh, ja. Uh, Heb je hem door? Masters, <laughs> uh, dus vandaar.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 Hoor je hem ja, al of niet? Ja, ik hoor Heel goed. Dag, <laughs> ja, ja, nou, radio, radio wat harder, ja, hè? oude wijze ja, man. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Hij zei hoi, hoi. dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei leven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 Deze serie van André uh, Hazels Junior kan je gewoon niet stil blijven staan, hè? Wat is hier lekker, zeg. Deze serie alleen voor je. En we deden even met z'n allen lekker mee uh, bij uh, CFM. Deze zondag en zaterdagmiddag nogmaals een heilig en Leuk dat jullie luisteren. En kijken kan ook trouwens, hè, via www.cfm-live.nl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 Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué En toch, en toch, en toch, en toch, en toch, en en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 Look back at it all, I'm from oh, A. Yeah. Putting work like my time she Ooh. She riding like a 63 Ooh, uh. I'ma buy a new CELINE Let her ride in the forest with me Ooh, she the bank I'm her boo And she down to break the boost Right she gon' go I'm gon' jump, she finesse I pipe up, she take that Putting all over, time on your body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 Uh, ja, dat klopt. Dus het is nog even afwachten als ik de tijd heb om, om te gaan. Want er kan er natuurlijk altijd nog wat tussenkomen. Maar uh... we zien wel. Oké, okay, misschien zien we je dan weer. In ieder geval ja. bedankt en veel plezier. Dankjewel. Ja, ja, inderdaad. Willem van deze die sprak met Max Verstappen. Zo dadelijk gaan we weer naar de geleden hebben het over het tennis. Daarvoor is aanwezig al daar Joop van Eers. Maar eerst Tom Novi en Your Body. Something about your body. Hey, hey, hey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 En dat gaat er met een minuut of 10, 15 gaat het beginnen erop. Dat is de stand van zaken. Het staat nog steeds 2-1. En het is 4-3 voor De Germ in de tweede set. Oké, okay, blijf dus spannend daarop de glee, Joop. Ja, zeker, absoluut. En, uh, uh, als je nog wil komen kijken, de, de dubbels zijn ontzettend leuk om te zien. Dus er zijn nog plaatsen. Uh, de entree is gratis. Uh, kom kijken, op baan 1-2 is dan de wedstrijd tussen... Uh, ik moet, laat ik het nou goed zeggen, Naaldwijk, want die is als eerste genoteerd tegen Zandvoort. En de stand is 2-1. Dus uh, ja, razendspannend. 3-3, uh, dan worden de sets geteld. Zijn gelijk, dan worden er ook nog de games geteld. En uh, zover zijn we nog lang niet, want voorlopig moeten de heren nog... Uh, en uh, de helft van de tweede set spelen. 4-3 in het voordeel van uh, Naaldwijk. En uh, tellen een gespoor die mag gaan serveren. We horen graag uh, morgen hoe het uh, verder afgelopen is, Joop. Dankjewel voor vandaag. Ja, als jullie morgen dienst hebben, dan ben ik er waarschijnlijk weer. Oké, okay, toppie. Wij zijn er tussen 2 en 5. Dankjewel, Joop. Prima.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 Uh, voor de set gaan serveren en de partij. En uh, wellicht dat uh, uh, Serena daar nog probeert een stokje voor te steken. Maar dat gaan we niet meer meemaken voor nee, 5 Nee, zeker niet, want het, <laughs> het zit erop. Ja, wij zijn er morgen weer. Zo is het tot en... morgen tussen 2 en 5. En bedankt en... voor het luisteren. En zometeen, hij is er weer. Hij is er weer. Ja, Jawel. Hij is er weer. Ja, hij zeker. is er weer. Fred, hey, tussen 5 en 7 met uh, Entertainment for You. Graag tot morgen. Dag. Doei, doei. things in love are bait. really make you made.